3 uur. Het LOS-journaal. Gert Kluk. Minister Van Bijsterveld vindt dat de coalitie een goede oplossing heeft gevonden voor het conflict over de publieke omroep. VVD en PVV waren het er eerst niet mee eens dat de gefuseerde FARA en BNN 10 miljoen euro meer lijken te krijgen dan waar ze op basis van het ledental recht op hebben. De minister noemde de discussie goed en principieel. Ze benadrukt dat het plan de verantwoordelijkheid is van de publieke omroep zelf. En ze willen een gepaste afstand tussen Den Haag en Hilversum. De 10 miljoen wordt gereserveerd voor de kleinste fusieomroep. Nu is dat VARA-BNN, maar Van Bijsteveld voegt er wel wat aan toe. Laten we nu niet ons vastzetten op rekenmodellen eh, zoals ze er nu liggen. Eh, in 2014 weten we pas echt hoe het in elkaar zit. Dan wordt er geteld, eh, dan komen er nieuwe leden bij. En dan is het gewoon aan Hilversum zelf weer om dat uiteindelijk in te vullen. En ik ben ervan overtuigd, ze hebben dat nu op een hele goede manier met alle neuzen dezelfde richting op gedaan. En ook dan zal dat gebeuren. De minister wil het verder WNL en Poont makkelijker maken om definitief toe te treden tot het bestel.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 In een uitgebrande boerderij in Susteren in Limburg... is het lichaam gevonden van de man die sinds vanochtend werd vermist. Hij woonde samen met zijn moeder van 91 en zijn broer in de boerderij. Ze kon, zij kon op tijd worden gered. Naar het slachtoffer is de hele ochtend gezocht. In de boerderij ontstond vanochtend vroeg brand... waarschijnlijk toen het slachtoffer de petroleumkachel... in zijn slaapkamer wilde bijvullen.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 Uh, eerst het nieuws dat de A1 Hengelo richting de Duitse grens... De, die was de hele dag dicht na een ongeluk. Die is net weer opengegeven. En verder opvallende files staan op de A2. Utrecht richting Eindhoven tussen afrit Kerkdriel en afrit Sint-Michels-Gestel. Vijf kilometer daardoor opruimwerkzaamheden na een ongeluk. En de rechterrijstrook is nog steeds dicht daar... Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat 5 kilometer file tussen Roelervarensveen en Hoogmade. En op de A50 Arnhem richting Osten loopt het ook nog steeds vast tussen Renkum en knopend Ewijk. En de file is 9 kilometer lang. Beste Taliesreizigers, deze winter geeft Philippe Lang, Groene Ogen, avonturier in hart en nieren, u een warm onthaal in Brussel.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 Het is Radio 1. Afro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Welkom terug bij Vrijdagmiddag live vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. De stakingen in het openbaar vervoer zijn het verkeerde actiemiddel, zeggen de reizigers. Een debat zo direct met de vakbond. En de column van Hij is weer terug, Justus van Oel, over Vietnamese eetgewoonten. U kunt reageren, hashtag AfroVML, en dan uh, maken we gebruik van uw tweets. Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij de Tweede Tafel. De plek waar onbekende Nederlanders hun mening kunnen geven over misstanden in de samenleving. Het is weer tijd, het is weer tijd, het is weer tijd voor de Bij mij aan tafel twee mensen. Allereerst Hero Petra. Hero, welkom. Dank u wel. Mijn naam is Hero Petra, ik ben 48 jaar en ik kom uit noord scharwouden bij zuid -Gaouden? Ik denk het wel. U las een bericht. Ik las een bericht op internet over twee mannen, twee dieven. Twee ontzettend, ontzettende vieze rotzakken. Uh, uh, die hebben iets geflikt. Absoluut. Er waren dus pepernoten voor arme kinderen bedoeld, yeah. 75 zakken. 75, ja. Nou, en toen waren er die mannen en die hebben die afgepakt. Even ter verduidelijking, in het bericht stond dat een marktkoopman in Almere de pepernoot had geschonken aan een stichting. Ja, stichting Vul een Kinderhand. Vul een Kinderhand. Ja, en dat is niet dubbelzinnig, dat maakt u ervan. Nou, dat is best wel dubbelzinnig hoor. Hallo en welkom meneer Claudio Stuurmens. U bent ooggetuige van dit incident geweest, hè? Ja, dat, uh, dat klopt, ja. ja. Ik was uh, aanwezig bij het misverstand, want dat was het, een, uh, een misverstand. Ja, maar die mannen dus, die kwamen die pepernoten ophalen, terwijl die die waren niet voor hen, die waren ja. voor de kinderen. En hun handjes. Die arme kinderen met die lege handjes. Oh. Uh, maar uh, mevrouw Petra... Als, als, als ik even mag, als u het bericht verder heeft gelezen... dan zag u ook dat het hier waarschijnlijk ging om een misverstand. Ik heb al eerder uitgelegd dat een andere organisatie... Voedselactie Almere, afgekort is dat Vlaar. VLA. Vla. Dat... Ja, geestig, hè? Dat vond ik ook. In ieder geval, die zouden ook wat pepernoten komen halen... en die hebben de verkeerde doos meegenomen. De verkeerde doos. Nou, dat is toch niet zo grappig. Nee, dat is waar, excuus. Uh, verder stond er nog in het bericht dat de voorzitter van Vul een Kinderhand... Mm -hmm. dit verhaal in de wereld heeft geholpen voor de publiciteit. Schande, die harde kinderen. Dat is schande, hè? u zit er toch ook weer om over dit onderwerp te fulmineren? Ja, nou... nou dat, dat is toch prima? Het is goed dat er aandacht komt voor deze puikenorganisaties. Ja, maar ja, ja, nee. dit kan toch niet, potvol vol blommen? Waar bent u precies verbolgen over, mevrouw Petra? Zeg maar Gerry. Gerry. Dank u. Nou ja, die... Die arme kinderen, die, die zouden dus pepernoten krijgen, maar die hebben ze nou niet. Die arme kinderen, die zijn altijd de type... Ja, ze nou met, met, met Ja, ja vrouwtje, vrouwtje, het, wa, het was een misverstandje. Het is een bericht van niks. Het is een bericht wat aanvankelijk een soort asociale actie leek, maar uiteindelijk niks was. Gewoon een misverstandje. Zoals we ook een paar weken geleden per ongeluk 12 kilo plutonium naar Iran hebben gestuurd. Gewoon een misverstandje, die dingen gebeuren. Nou, om welke kinderen gaat het eigenlijk? Om de kinderen die de dupe zijn, dupe kinderen. Oh. Maar mevrouwtje, er is dus helemaal niks aan de hand. Ja, maar... Je zo ja. uh, kortom, kortom, much to do about nothing. Goed. We gaan het nog een keertje proberen Niet uit te leggen in huilen. de studio. Voor nu, dank voor het luisteren. Tot volgende keer. Uh. Pieter Bouwman, Marjan Luif en Pien van Bennekom hoor ik. Dat iedere week in vrijdagmiddag live... krijgen twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Met verstand van zaken natuurlijk. Mensen achter katheders die we hebben klaargezet. Vandaag gaat het over de stakingen in het openbaar vervoer. Gisteren namelijk kondigde vakbondbestuurder Erik Vermeulen van Avocabo aan... dat er in de week van 12 december opnieuw 24 uur lang... geen bus, tram of metro zal rijden in de drie grote steden staat wel tegenover dat u op 5 december gratis met het openbaar vervoer mag. Zijn die stakingen niet alleen wenselijk, maar vooral halen ze iets uit. Daarover gaan hier Erik Vermeulen van Avocabo en Chris Vonk van de reizigersvereniging Rover in debat. Allebei welkom hier in de kroon. Eh, meneer Vermeulen, om eh, met u even te beginnen. Eh, een tijdje geleden zat u om de tafel namens de Advocabo, met de minister. Eh, liep dat een beetje soepel, dat gesprek? Nou, het gesprek op zich dat liep wel soepel. Alleen aan het eind van de rit bleek dat de minister ons niks te geven had. Uh, dus ja, eindconclusie, uh, gesprek, jammer, over overuit, Hij heeft niks opgeleverd. Had eigenlijk geen zin, u was aan het eind weer net zo ver als uh, toen u binnenkwam. Ja, nee, maar goed, met dat soort gesprekken weet je altijd pas aan het eind of het wel of niet zin heeft gehad. Het was op zich een goed gesprek, maar het had een echt goed gesprek geweest als er ook iets uit was gekomen. Meneer Fonk van de reizigersvereniging Rover, u heeft, uh, op uw website heeft u een poll. Hè? Mensen kunnen laten weten of ze begrip hebben voor de stakingen. Wat blijkt daaruit? Nou, dat men ondertussen wel een beetje murp begint te worden van die stakingen. Uh, het begint echt lastig te worden natuurlijk. Een paar keer staken, Allah. En in het begin was het gelukkig maar een paar uur. Maar als het elke keer hele dag is, uh, op een gegeven moment... Uh, mensen moeten naar hun werk, moeten een dag extra vrij nemen. Als dat meer keer gaat gebeuren, ze dus gaat het allemaal van hun vakantieverlof af. Kinderen moeten met de bus naar school toe, ja. kunnen ze niet doen. Mensen hebben afspraken in het ziekenhuis, kunnen ze niet makkelijk komen... of helemaal niet ze komen. Zijn, ze zijn er niet blij mee. We gaan, er, we gaan er natuurlijk zo over debatteren, maar vooraf nog even van meneer Vermeulen van Avocabo. Het gaat om twee dingen. Het gaat om de uh, aanbestedingen in het openbaar vervoer... en om bezuinigingen. Ja, waarbij het zo is dat dat door het kabinet... Uh, als één uh, wordt gepresenteerd. Er werd gesteld dat verplichte aanbesteding automatisch 120 miljoen euro opbracht. Aanbesteding dus dat dat ook andere particuliere bedrijven in kunnen schrijven... op bus, metro of trein. Juist. En volgens het kabinet zou dat dus ja, min of meer automatisch... het zou zo uit de lucht vallen, 120 miljoen opleveren. Dat was ook al ingeboekt. Uh, alleen blijkt nu, wat wij eigenlijk begin van dit jaar al zeiden dat verplicht aanbesteden helemaal niets oplevert. Berekeningen die heel positief zijn opgesteld... komen op bedragen van ongeveer 15 miljoen. Ja, u bestrijdt dat dat 120 miljoen oplevert... maar daarbovenop komt ook nog een bedrag aan bezuinigingen. Ja. En daar protesteert u tegen. Daarom uh, gaat u onder andere staken. En daarom uh, debatteert u hier over de stelling zoals wij die hebben geformuleerd. Er moeten geen nieuwe stakingen in het openbaar vervoer komen. Om te beginnen uh, meneer Vonk van reizigersvereniging Rover. U krijgt allebei een half minuut om ongestoord te spreken. Daarna mag u uh, gerust elkaar onderbreken. Aan u uh, meneer Vonk, om aan te geven waarom u het eens bent met die stelling. Uh, nou, ten eerste, wat ik net al zei, dat de reiziger uh, daar de dupe van is... en die begint daar ondertussen wel genoeg van te krijgen. Dat merk je ook gewoon. Uh, en tweede is, en dat zei Erik Vermeulen eigenlijk net ook al: de minister is niet van plan ook uh, maar één uh, stukje uh, in te leveren en wat voor de reiziger te doen. Uh, en uh, ja, het is allemaal gegoten in uh, beton, kunnen we eigenlijk wel zeggen. Want het maakt deel uit van het regeer en het gedoog uh, akkoord wat, die bonden, wat uh, de, meneer, de partijen gesloten hebben. En uh, daar ook een enkele mogelijkheid meer. Om, om te veranderen. Uh, dus de, de eerste halve minuut. Uh, Erik Vermeulen, advocaat. Ook voor u een halve minuut om uit waarom u het uh, niet eens bent met de stelling. Ja, dat moet ik je toch teleurstellen, want ik ben het in wijze eens met de stelling. U bent ik vind, ook tegen de staking. Ik vind ook dat er geen stakingen meer moeten komen. Het probleem is alleen dat ik de sleutel daartoe niet in handen heb. De minister heeft u wel. Nogmaals, wij hebben een uitgebreid gesprek gevoerd. In dat gesprek hebben we één ding gevraagd. Geef ons tijd... En die tijd is ons niet gegund. Wij staan met onze rug tegen de muur. Er dreigen 3000 arbeidsplaatsen te verdwijnen. Het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gaat naar de knoppen. Wordt verkocht aan het buitenland. Daar knokken wij voor. Dat betekent eigenlijk, meneer Vonk, dat u zich tot de verkeerde richt. Uh, niet wat betreft de stakingen op zich natuurlijk. We, uh, ik denk dat we wat dat betreft met elkaar de bezuiniging... helemaal met elkaar eens zijn. Ook u wij vindt wij dat er ook, niet bezuinigd moet wij worden? Wij willen niet dat er bezuinigd wordt. En wat Erik Vermeul al zegt, die 120 miljoen... die komt volledig uit de lucht vallen. We moeten dit jaar ook al in Amsterdam 13 miljoen inleveren... omdat er al geheel in heel Nederland op het openbaar vervoer... 5% bezuinigd wordt. Daar kan nu niet nog een keer 120 miljoen overheen. Nee, daar bent u het over eens, maar ja. u vindt dat die stakingen uh, niet door moeten gaan? Nee, ja, die stakingen leveren weinig op... Uh, uh, Erik heeft het zelf ook al gezegd. We zijn bij de minister geweest. De wethouders uit de drie grote steden hebben ondertussen de deur... platgelopen bij hun partijgenoot uh, van de VVD. Maar het helpt echt helemaal geen ene moer om het maar eens plat te zeggen. En daarom richt u zich toch tot de Avocabo, meneer Vermeulen. Want het, het, u kunt het wel doen, maar het gaat u helemaal niets opleveren. Ja, ik denk dat daar het verschil zit uh, tussen Rover en, uh, en de bonden. Uh, wij gaan er nog steeds van uit dat als wij willen... dat deze idiote plannen van tafel gaan, dan moeten we daarvoor knokken. We moeten knokken voor de kwaliteit van het openbaar vervoer... en we moeten knokken voor onze banen. Maar ik denk dat, meneer Vonk zegt, knok lekker hard door... maar niet ten koste van de reiziger. Nee, maar er is, denk ik, als je er eventjes bij stilstaat... geen enkele andere manier om binnen het openbaar vervoer te laten zien... dat je het niet eens bent met deze idiotie. We hebben het overwogen, hoor. Meditatief demonstreren met z'n allen. Maar Meditatief dat levert, demonstreren? Dat levert helemaal niks op. Het enige wat wij kunnen doen, helaas, is... Uh, actie voeren op een zodanige manier dat er een heleboel mensen... en dat vind ik echt heel vervelend, heel veel last van hebben... in de hoop dat er een aantal mensen die nu nog zitten te slapen op het Binnenhof... wakker worden en inzien dat ze met een uh, plan bij zich zijn... wat het goede openbaar vervoer in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam... naar de Malle Moer heeft. Meneer Vonk, als u er geen last van hebt, dan trekt de minister zich er ook niks van aan. Uh, nou, dat vraag ik me af. Uh, hoe heet dat? Uh, zoals uh, Erik zelf al zei, de minister... Ik luister toch niet. Ik denk dat het benaderen van Tweede Kamerleden... met name van die drie partijen die nu de regering vormen... Uh, PVV is eigenlijk ook tegen de hele bezuiniging... en de aanbesteding in het openbaar vervoer. Ze zijn er alleen met het gedoogakkoord wel mee akkoord gegaan. De andere partijen... U zegt tegen die in de meneer Vermeulen... Zitten, ja, stopt daar veel meer energie in? Stop daar veel meer energie in door met name de PVV... die eigenlijk er ook tegen is om die te benaderen... om te kijken of ze het nog over te halen zijn... om daar van dat plan af te stappen. Meneer Vermeulen... Ja, hebben we geprobeerd. Maar je kan beter tegen een blok beton praten... in de hoop dat je daar wat zinnigs uit krijgt als we de PVV aanspreken op dit onderwerp. Want daar, daar komt echt niks uit. Maar nou zegt u al die twee helemaal vast dat, dat er geen beweging is te krijgen. Niet bij de minister, maar ook niet bij bijvoorbeeld de PVV. Waarom denkt u dat die stakingen daar wel beweging in krijgen dan? Ja, het gezegd: onder druk wordt alles vloeibaar. Uh, wij, wij gaan ervan uit dat als wij die druk erop blijven houden dat er uiteindelijk toch uh, mensen zijn die uh, voldoende over de zaak nadenken... om te zeggen van ja, als nou het enige wat die bonden op dit moment vragen is... geven we ons een half jaar de tijd zodat we alternatieven kunnen bedenken en uitwerken... dan moeten we dat maar eens doen. Daar kan niemand zich een buil aan vallen. Daar is alles en iedereen en ook de arbeidsrust in die drie uh, steden bij gediend. Waarom doet u niet twee keer, doen. want op 5 december maakt u het openbaar vervoer gratis, hè? Ja. Dat, dat kunt u dan toch ook doen in plaats van staken? Dat, dat, daar raakt u in ieder geval de minister mee ook. Ja, goed, er is al eens vaker gevraagd van... voer actie op een publieksvriendelijke manier. Dat, dat zouden we graag doen. Uh, daar zitten overigens allerlei complicaties bij... rond inhoudingen en jurisprudentie en noem maar op. Maar u doet het wel op 5 december? Wij doen het uh, omdat uh, wij willen laten zien van... kijk reizigers, wij snappen dat wij jullie uh, in de problemen brengen... als wij uh, wederom 24 uur plat gaan. En, en zie je het als een soort van compensatie. Zie je het ook als een signaal van... nou goed, met, met die 24 uur gratis openbaar vervoer kan iedereen leven. De week erna uh, komt er iets aan waar mensen minder uh, plezier in zien... Laten we nou maar heel snel uh, orde op zaken stellen en afspraken maken. Zou Wij je dat geven... beter vinden, meneer Vonk, uh, van Rover... als we in plaats van stakingen gewoon zeggen... Yo, uh, we, we maken het gratis om op Jong. die manier de minister onder de druk te zetten? Ik heb wel, uh, vaker voorgesteld... Uh, doe gewoon een dag uh, rijden zonder dat je geld in... dus dat je de mensen gratis laat reizen. Dan pak je in ieder geval niet je reizigers... Uh, maar je pakt uh, waarschijnlijk wel de overheid ermee... en dat is degene die je eigenlijk toch moet hebben. Want die vinden het toch vervelend dat er daar niks binnenkomt aan geld? Ja. Ja. Ja, maar die vinden dat dus veel minder vervelend... als wanneer er 24 uur geen openbaar vervoer is. Uh, wij, wij hebben gisteren tegen elkaar gezegd... Van, laten we nou afspreken dat wij op 5 december de minister haar zin geven. De minister heeft bij herhaling gevraagd van... ga eens wat anders doen, voer publieksvriendelijke dus acties. Dus dat we doen op 5 december? Dat doen wij op 5 december. Ja. Laat zij dan op 6 of 7 december uh, doen waar wij al een tijd om vragen... namelijk een half jaar uitstellen... Dan dat gaan doet ze niet. Uh, uh, als het om, een hele rustige kerst. Als het om staken gaat, bent u begrijp ik net zo standvastig als de minister. Want uh, uh, u, u houdt daar aan vast. Uh, tot slot, even over de staking. dan. Hè. Vindt u, uh, meneer Vonk, dat er uh, wel iets of helemaal niets in de argumenten van uh, meneer Vermeulen zit? Nou, ietsje zit er wel in, uh, hoe heet het? Maar uh, ik denk toch dat de reiziger er iets te veel doorgedupeerd wordt... omdat het nu al voor de zesde keer gaat gebeuren. En misschien nog wel de zevende en achtste keer ook. Hopen dat dat niet nodig is. Uh. Meneer Vermeulen, heeft u, heeft u iets van begrip voor de reiziger? Ik heb heel veel begrip voor de reiziger. En dat geef ik ook bij herhaling aan. Wij vinden het iedere keer weer heel vervelend dat wij die reizigers treffen. Het ligt niet aan u, u moet wel. Wij moeten wel. Ik dank u beiden, Erik Vermeulen van AFOCAO en Chris Vonk van de Reizigersvereniging Rover. APPLAUS. Muziek, ze staan al weer klaar. Wolvendeel. We sat down worried. Exhausted. Dirt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 Rain were under who pays your bills, controls your will. Take it from the best, educated guest. You looked up in a way. You to stay, take it from someone who knows, who operates the show, crawling on all fours, the one who locks the door. Deel. Sander Strik, René Mierlo, Rudolf van Bree... Tijn Berkelmans en Remco Jansen vormen tezamen deze band. Ik heb gevraagd of je weet waar zij optreden in januari 2012. Sander, waar is dat? Mag ik het al zeggen? Je mag het al zeggen. Ja, op Noorderslag. Want we hebben de inschrijving gesloten. En er waren veel mensen die weten dat jullie uh, in januari op Noorderslag... ...Jurisonic uh, Noorderslag gaan optreden. Uh, drie van hen uh, zijn de winnaars voor of kaarten of een cd van jullie. Dat zijn Harry Verbeek, Ton van der Sande en Teun Dinkla. Gefeliciteerd. Oh, Teun, ja. Oh, die ken je? Nee, maar... <laughs> jullie uh, bestaan al tien jaar. Ja. En hebben nu een debuutalbum. Nou ja, we bestaan als band niet zozeer tien jaar. We zijn tien jaar geleden met deze mensen bij elkaar gekomen. Maar het plan om een plaat te maken is pas iets van uh, drie, vier, vijf jaar geleden vooruit. Vijf. Ja. Nou ja, jullie hebben er lang over gedaan, toch? Of niet? Ja, ja. Want? Daar was geen enkele druk op. Dus, uh, het hoefde niet zo nodig. Nee, we wilden vooral heel, heel veel zelf doen. Dat was, daar is het allemaal mee begonnen. Zelf een studio bouwen, um, zelf uitzoeken. Dat moet qua akoestiek en welke apparatuur je moet kopen. En... Want jullie zijn perfectionisten. Uh, ja denk dat dat blijkt dan wel ja en Wolfendale uh, uh, ja je denkt aan wolven, maar uh, dat is helemaal niet het geval hè die naam komt van een uh, astronoom ja Sir Arnold Wolfendale want ja. waar, waarom nou, die, die naam we zijn nou, dus echt langer dan vijf jaar geleden zaten we altijd in de studio en wilden we zoveel mogelijk nummers maken om maar te kijken van oké okay, wat kunnen we allemaal wat voor geluidjes kunnen we maken en noem maar op um, en uiteindelijk uh, proberen we dat in één nacht allemaal te doen. En dat lukte qua muziek altijd, maar de teksten, dat was altijd een groot probleem. Dus uh, wat we bij het eerste nummer gedaan hebben, wat we ooit gemaakt hebben... is een, uh, een sterrenatlas uit de kast getrokken... waarin een voorwoord stond van uh, Sir Arnold Wolfendale. En die tekst hebben we opgeknipt en geplakt... En dat is het eerste nummer geworden. En later dachten wij: dat is leuk. Met dank aan hem. Dank aan dus hem. de band ja. ook naar, naar hem vernoemt. Jullie omschrijven die muziek, uh, begrijp ik uit uh, informatie over jullie band. als music that seems to prefer the twilight over the direct sunlight. Dus uh, ja, liever schemer dan zon. Inderdaad. Want? Ja, dat, dat spreekt ons het meest aan. We hebben een achtergrond ook nog in film en animatie. En we houden van, van donkere films en zwart-wit. En... Mannen met bolhoedjes en strikjes en uh, <laughs> maar, dat soort beelden. En, en ja, de, de muziek komt daar vandaan, van dat soort beelden. En, Ook bovennatuurlijke zaken? Ja, dat, dat kan. is in, toch? Tegenwoordig weer heel erg. Oh, ja, ja, Allerlei nee, maar niet... series en uh, tv-series. Ja, en... ja, en van die belprogramma's en zo. Nee, maar dat, uh, dat niet. Nee. Dat niet? Nee. Nee, wat dat betreft hou het liever bij Arnold Wolfendeel en de wetenschap. En programma's. bij aardse muziek. We gaan uh, zo direct opnieuw nog meer van jullie horen. Dank tot zover Sander Strik. Oké. Okay. Hallo, u hebt mij een tijdje niet gehoord, want ik was vijf weken in Vietnam. Via het internet vernam ik dat PVV'er Dion Graus... nog steeds druk bezig is met het invoeren van een dierenpolitie. Nou, die hebben ze in Vietnam niet. Ook wilde Dion Graus een perspolitie gaan invoeren... omdat zijn dierenpolitie steeds belachelijk werd gemaakt. Een perspolitie hebben ze in Vietnam wel. En ze eten er hond. Ja, dames en heren, in Vietnam wordt hond gegeten. Nu hebben Vietnamezen geen hekel aan honden. Miljoenen Vietnamezen delen hun leven met een trouwe viervoeter. Bij iedere wandeling werden mijn gezin en ik toegeblaft door dappere honden... die hun baasjes wilden beschermen tegen passerende vreemdelingen. De hond is in Vietnam een gerespecteerd dier... maar verdeeld in twee categorieën. Eethonden en huishonden. En die eethonden worden apart gefokt. Dus alle huishonden zijn in principe veilig. Blijft de vraag, Vietnamezen eten als slangen, kikkers en zangvogels... waarom eten Vietnamezen dan ook nog hond? Omdat je daar geil van wordt, van hond. En als je dat gelooft, is dat ook zo. Oftewel, je gaat eerst met je vrienden of collega's naar het hondenrestaurant. Dan ga je naar de karaokebar om stomdronken te worden en een hoer op te pikken. En dan ga je naar huis om je vrouw te slaan. Nu zou ik als beschaafde Nederlander moeten uitroepen... wat een schande dat Vietnamezen hond eten... Maar ik vind het prima dat Vietnamese hond eten. Waarom zou je wel konijnen mogen eten, ook huisdieren trouwens... en paarden, ook grote mensenvrienden en geen honden? Aan een lange weg in Hanoi-Noord zitten 60 hondenrestaurants op een rij. Vanuit de bus zag ik overal geveelde honden buiten op tafeltjes liggen. De vergeslachte hond wordt gezien als goede reclame voor de zaak. Nu zou ik als beschaafde Nederlander moeten uitroepen... wat een schande dat die lieve honden als doodvlees ten toon worden gesteld. Maar luisteraars, dat gebeurt in iedere Nederlandse slagerij ook... maar dan met koeien, schapen, geiten, lieve konijnen, edele paarden en schattige lammetjes. In Vietnam eten ze dat ook allemaal... En dan ook nog hond. Moeten we nu namens de Partij van de Dieren en de PVV... de diplomatieke betrekkingen met Vietnam verbreken? Moeten we van Dion Graus onze aparte hondenambassadeur in Hanoi maken? Het zal niets veranderen, Vietnamese eten hond. En van mij mogen ze. En ja, ik heb een hekel aan honden. Maar ik eet ze niet. Ik eet wel schapen, koeien en varkens. Geen schaap heeft mij ooit woedend in een hoek gedreven. Geen koe heeft mij ooit grommend de tanden laten zien. En nog nooit ben ik achtervolgd door een kuitenbijtend varken. Al die aardige schapen, koeien en varkens eet ik wel. Honden niet. Maar ik moet u bekennen. Het zien van tientallen geveilde honden... tentoongesteld op tafeltjes langs de weg in Hanoi-Noord... deed me enig raakzuchtig plezier... Daar lig je dan, hond, met je grote bek. Ja, je dacht dat je beter was dan andere dieren, hond. Maar dat ben je niet. Lekker pu. Dierenliefhebbers, u kunt nu de AVRO bellen om uw lidmaatschap op te zeggen. En ook al uw bedreigingen zijn meer dan welkom op vrijdagmedellife.nl. Volgende week zal ik de beste bedreigingen voorlezen. Dus u krijgt dubbel waar voor uw geld. Hij ja, wordt bedankt. Justus van Oel. En dan nu het NOS-journaal. Gert Kluuk. En die is er nog niet, krijgen wij te horen. Wat, uh, uh, ja, gaan wij dan door? Of uh, gaan we een muziekje draaien? Uh, dan gaan we zo direct in ieder geval praten, kan ik wel aankondigen... met uh, Frits Barum over de sportieve hoogte- en dieptepunten deze week. En dat zal ongetwijfeld, we kunnen u geruststellen... ook weer over aflevering, ik ben de tel kwijt, zoveel van de soap Ajax gaan. Ik, uh, Frits heeft daar weer allerlei interessante wetenswaardigheden over te melden. Daar gaan we het over hebben. En we ontvangen uh, Petra Lasseur... Zij is actrice en zij keek een tijd terug alweer... naar die grote donorshow van BNN... en besloot toen uh, dat ze zelf een nier af wilde staan... aan iemand die ze helemaal niet kende. Nou ja, dat allemaal zo direct. En ik geloof dat Gert inmiddels zijn studio heeft bereikt. Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. De minister Opstelten vindt dat geweld tegen leraren zwaarder moet worden bestraft. Protestants-christelijke scholen hadden gepleit voor een soortgelijke aanpak... als bij geweld tegen agenten en ambulancepersoneel. De OM eist in die gevallen veel hogere straffen... en Opstelten vindt dat leraren bij geweld in de kern... op eenzelfde behandeling moeten kunnen rekenen. In de Duitse deelstaat Neder-Saxen hebben betogers tegen kernenergie... twee politiewagens in brand gestoken.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 Nu is dat, varen BNN, maar van Bijsterveld benadrukt dat dat kan veranderen. En de Mareschaussee op Schiphol heeft een man opgepakt die zich tijdens een KLM-vlucht van Zuid-Afrika naar Nederland had misdragen. Hij viel passagierslastig en probeerde een nooddeur te openen en de cockpit binnen te gaan. De politie onderzoekt nog of de man onder invloed was van drank of medicijnen. Dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Uh, de vrijdag vrijdagmiddagspits is aardig op gang gekomen. Er staan nu 21 files alles bij elkaar. De opvallende files staan onder andere op de A2 Utrecht richting Eindhoven. Tussen afrit Kerkdriel en afrit Sint-Michels-Gestel... door een eerder ongeluk 5 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht voor opruimwerkzaamheden. Ook op de A15 gebeurde een ongeluk. Rotterdam richting Gorkum. Er staat tussen Ridderkerk uh, bij Knopend Ridderkerk 3 kilometer file. En er zijn 2 rijstroken dicht... A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk. Twee kilometer door een ongeluk, de weg is daar weer vrij. En als laatste op de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk staat een file van 10 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Welkom terug. Hier vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U hoort zo direct actrice Petra Lasseur over de vraag... waarom zij haar nier weggaf aan iemand die zij in het geheel niet kent. En u hoort Frits Barend die de sportieve hoogte... en dieptepunten van de afgelopen week met ons zal doornemen. Alweer een geheel nieuwe rubriek. Ja, dames en heren, het is verontrustend, want hoewel het Nederlands wetenschappelijk onderwijs en onderzoek internationaal in een prima reuk staat, duiken er anderzijds steeds meer onderzoekers op die het met de wetenschappelijke objectiviteit en integriteit niet zo nauw nemen. Vervalste gegevens voor ingenomen conclusies, allemaal zaken die het blazoen van de wetenschap bezoedelen. De laatste in het rijtje frauduleuze academici... is doctorandus Markie Zin van Schemer tot Lampen... die gelukkig wel de moed heeft bij ons aan tafel te schuiven. Markie Zin, welkom. Zeg maar Hanny hoor. Goed. <lacht> Hanny. Uh, u heeft... Uh... Jij? Jij? Uh, jij bent Van Adel? Ben je gek? Nee, joh. Markiezin is een onbeschermde titel, dat oh. kan iedereen gek voor zijn naam zetten. Betekent niks, maar het klinkt lekker. En de van en tot in de achternaam heb ik in 2006 voor een habbekrat als het ware gekocht. Het heet eigenlijk gewoon Han Hannie Schemellampen. Maar dat klinkt toch minder, vind je niet? Ja, inderdaad, maar het is een leugen dus. Dat wel. Uh, u, jij bent betrapt op gemanipuleerd onderzoek en tendentieuze conclusies. Ja, erg, hè? Dat lijkt, dat lijkt mij wel, ja. Ja, heel erg. Aan de andere kant, als ik niet betrapt was... was er natuurlijk niks aan de hand geweest. Hè? Dan nee. had ik gewoon mooie sier kunnen blijven maken met mijn onderzoek. Daar was het je om te doen. Uh, mooie sier. Ja, dat wel. Mooie sier. En roem en geld natuurlijk. Heel veel geld. Maar ja, wetenschap gaat natuurlijk over de, de waarheid. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar ik had ook heel veel last van prestatiedruk de hele tijd. Is dat zo? Nee, dat niet. Maar dat klinkt wel beter dan uh, gewoon zin... om de boel voor eigen eer en glorie te blazen... en met een stalen smoel alles ontkennen. He, dat klinkt niet goed op je curriculum vitae, vind ik. Ik vraag me af, hoe begint zoiets? Tja, hoe begint zoiets? Kijk, uh, je zit in je afgeschoten hoekje van het wetenschappelijk instituut... en je verveelt je eigenlijk kapot. He, dat is de basis van wetenschappelijk werk, dolle verveling. En dan zie je een collega die opeens ergens iets publiceert... met succes en aandacht en wat niet al. Nou, dat laat je zo'n tien tot vijftien keer gebeuren... en dan begint het te jeuken. U bent jaloers? Jazeker, ik ben heel jaloers aangelegen. Op, al, op alle gebied. He, zo, zo zag ik daarnet nog dat een gast water met bubbeltjes kreeg ingeschonken... terwijl ik hier zit met een glas lauw plat water. Nou, dan krijg ik wegtrekkers. Ja. U was dus jaloers. En toen? Toen werd ik nog jaloerser dan ik van nature al ben. En toen? Nou, toen ben ik gaan bedenken wat het eventueel goed zou doen als onderwerp... en welke conclusies daar dan best uitgetrokken zouden kunnen worden. Wat dus lekker ligt. Hoe kwam u bij het onderwerp? Nou, dat heb ik heel dicht bij huis gezocht in het persoonlijke. En het onderwerp was uiteindelijk? Nou, dat is geworden... On lentils and the correlation between them and violence and aggression. En dat betekent? Over linzen en het verband met geweld en agressie. Wat, wat is dat voor een nep onderwerp? Nou, zoals ik al zei, het onderwerp kwam van dichtbij huis, uit het persoonlijke. En wat waren de conclusies? Nou, dat linzen inderdaad een wezenlijke oorzaak vormen... voor agressie en geweld in de huiselijke sfeer. Maar dat zijn dus leugens. In mijn persoonlijke geval niet. M maar linzen roepen toch geen agressie en geweld op? Oh nee? Bent u wel eens met een veganistische partner... met slecht weer in een auto zonder airco... van het zuidelijkste puntje van Noorwegen naar de Poolcirkel gereden? Uh, dat niet, nee. Nou geloof me, die partner haalt Midden-Noorwegen niet... met zijn linzen-klootzak. Is dat momenteel nog uw partner? Nee, die heeft zich nogal definitief in Midden-Noorwegen gevestigd. Ondergrond, in de permafrost. Dank wel. Marjan Luijf en Pieter Bouwman hoor u. Aan tafel uh, schuiven nu Petra Lasseur, welkom. En Frits Barond, die zo direct de sportieve hoogte- en dieptepunten... met ons gaat doornemen. Vooraf even uh, een ander vraagje aan Frits. Heb jij een donorcodiciel? Nee, ik heb het niet erg, hè? Be, be, be, be. Ja, ik ga er helemaal van stotteren. Bewust niet? Of, nee, nalatigheid eigenlijk. Nalatigheid? Ja, ik weet het twee, drie keer dat ik het willen invullen en dan ga ik het weer of ga ik weer op de posten doen. We gaan ik het, hebben, het moet hebben eigenlijk. Over donoren met Petra Lasseur. Uh, u staat momenteel als uh, koningin Wilhelmina in de musical De Soldaat van Oranje. Uh, en uw optreden werd afgelopen zomer even onderbroken, ja. omdat u besloten had een nieuw weg te geven. Uh, min of meer. Ja, niet helemaal. De, de, maar ja, goed. Laat maar, het zo zeggen. Ja. Goed, oké. Okay. En ja. hoe kwam u tot die beslissing? Nou, ik dacht, laat ik eens iets aardigs doen. <lacht> nou, dat gaat dan meteen wel heel ver als u iets aardigs doet. Ja. Ja, ik ben, ik ben nou twee... Nou, morgen word ik 72. En ik ben, uh, uh, ik ben eigenlijk medisch gezien ben ik, uh, ben ik een aardige... van zijn stoel van verbazing. 72, je hebt het goed gehoord. En jij dan? Nou je ziet er fantastisch uit. Ja, dat klinkt zo lullig, maar 72. Ik ben 64. Nou. Nou, Frits, dan dat zie je gaan. helemaal niet. <grijg> Goed, de complimenten zijn weer uitgewisseld. Het ja, doet er blijkbaar dat we niet toe... Dan het is toch jammer maar dat even... er geen webcam is, want het is echt... Ja, ja een en al roodheid hier maar. aan tafel. Nee, die, toch maar even die leeftijd dan, nu je het zelf hebt laten ja. vallen. Dat doet er blijkbaar niet toe als je zo'n neer wilt Nee, doneren. Nou, uh, uh, 75 is geloof ik de limit, maar <laughs> 72 kon nog net, ja. Ja, maar de, de conditie van de neer maakt wel uit, lijkt me. Ja, dat wel, ja, maar je wordt ook wel binnenstebuiten gedraaid voordat ze zeggen, ja, dat is goed. Het is niet zomaar dat ze half... zeiden, komt u maar... En, uh... Nee, nee, nee, ik ben een half jaar uh, echt wel helemaal... Alles, alles wat ik allemaal had, is onderzocht... om te kijken of dat wel goed functioneerde. Wat op zichzelf wel leuk is, toen bleek dat alles goed functioneerde. Dat is en... ook weer fijn om te weten. Dus toestemming kreeg om die nier te doneren, ja. ja. En, en u hebt niet veel gedronken in uw leven, blijkbaar? Niet veel, maar wel gedronken in mijn leven, Wel ja. iets, maar dat mag. Hoe reageerde uw omgeving toen u zei... van nou ja, ik ga maar eens een nier weggeven? Nou, kijk, mijn, mijn omgeving bestaat niet uit een echtgenoot, want ik ben weduwe. En eh, ik heb twee grote volwassen kinderen. En die. Eh, ik heb, eerst heb ik me helemaal laten keuren. Ik dacht dat ik nou eh, slapende honden wakker maak. En toen ik goed gekeurd was, toen heb ik het ze verteld. En toen. Nou, toen vond ik eigenlijk dat ze heel volwassen en nuchter reageerden. Ze zeiden: Oh, nou ja, maar hoezo, Uiteraard. Ja. En toen zei ik: Nou ja ze dacht dat het een goed idee was. En toen zei ze, oh, nou ja, moet jij weten. Nu hoor ik dat ze het helemaal niet leuk hebben gevonden. Nu, na afloop? Ja, nu, nu wel, nu ik hier weer levend zit. Maar daarvoor bleek toch dat ze toch enige reserves hadden. Maar die hebben ze mij niet verteld. Ze wilden u sparen? Ze, ja. ze maakten zich zorgen of het ja, goed Ja, ze gaan. maakten zich zorgen, ja. Ja, absoluut, ja. U zelf niet? Ja, ze, ze, ze, ze zeiden, ja, ze zei, ja, je gaat toch een operatie ondergaan... en misschien kom je er wel niet uit. Maar ja... Dat is Kijk, natuurlijk een mogelijkheid. Ja, dat is een mogelijkheid. Maar ja, als, je, als je, je je borsten laat implanteren of uitplanteren... of hoe je het noemen moet, ja. dat is ook een operatie. En dat doe je dan weliswaar voor jezelf. En dat is geen enkele vorm van kritiek. Maar daar zegt niemand van, ja, je kan er wel misschien niet levend uitkomen. Er zijn maar er bij ook heel wat neer... mensen die met... daar uh, vraagtekens bij zetten. Natuurlijk. Wat? Er zijn natuurlijk ook heel wat mensen die daar vraagtekens bij zetten. Ja, nou ja, goed, tuurlijk, dat is zo. ook zo. Maar, um, uh, nou ja, die, de, de, er zijn zoveel operaties. Iedere operatie is een, heeft een risico. Dus uiteindelijk, u bent door die, door die uh, onderzoeken gekomen, u, ja. u was geschikt. Dus ja. uiteindelijk kwam de oproep, ging u naar het ziekenhuis. Hoe, wat, hoe gaat dat dan? Nou, dan ga je naar het ziekenhuis, zoals gewoonlijk, een dag van tevoren dan komen alle, alle eh, desbetreffende doktoren en chirurgen... komen je nog even een dag zeggen. En vervolgens word je wakker aan een maffinepomp. En dat is heel onaangenaam. Dan is hij weg. Is, dan is hij weg. Dat is heel onaangenaam. Ja, dan, dat is niet, niet echt. Het is niet een snee in je vinger. Het is ook geen uh, blind darm. Het is... Um, maar je hebt er wel wat van gemerkt, van die operatie, ja, dat, na afloop vooral. Ik dacht het wel, ja. ja. ja. En weet u ook waar die nier naartoe gegaan is? Ik weet niet precies waar die nier naartoe is gegaan... maar ik weet wel dat, hij nou, die, die bij mij eruit is gehaald... En dat gaat, je krijgt vijf gaten in je buik, ze blazen je buik op... dan halen ze voorzichtig, heel priegelig halen ze die nier eruit... en als je dan helemaal los is, dan valt die naar beneden... die nier en dan maken ze een keizersnee... En dan halen ze die nier eruit. Ja, u zegt het, als ja, en hoort dan doen ze hem in een warm... Ja. U was wel helemaal uh, weggemaakt? Ja, ja, of, ja dat, ja, dat wel. wel. Okay. Ik heb het ja. niet ja. meegemaakt. Omdat nee, ik het zo hey. plastisch kan vertellen. Ja, dan moet hij nee. gaan huilen, die nier. <laughs> nee, maar toen ging die in een warm dekentje naar de kamer daarnaast. En ja. daar lag de, de ontvanger. Die, die onmiddellijk heeft, die nier kreeg ja. op dat moment. Ja, u toen u toen weet het niet toen... precies, maar u heeft wel enige indicatie. Nou ja, ik, ik, ik, ik, ik weet dat hij een hij is. En hij weet dat ik een zij ben. Hij weet niet dat ik, op mijn verzoek, niet dat ik 72 ben. Want ik dacht, misschien wil hij zo'n ouwe nier niet. Je weet het maar niet. Je hoeft niet alles te weten. Nee, je hoeft nee. niet alles te weten. En wat ontzettend leuk is, dat ik um, enige weken geleden... het ziekenhuis mij opbelde en zei, mag ik iets komen brengen? En die kwamen toen een brief brengen van de ontvanger. Maar je kan dus, dat is het enige wat je ooit kan krijgen. Van, het is dus allemaal anoniem. En, um, en die geeft de, dan een brief aan het ziekenhuis? De, hij heeft een brief geschreven aan het ziekenhuis en het een naam. Goed, andering, we hebben uiteraard. op televisie gezien: het gaat goed met Ivo <lacht> <lacht> En, en dat, toen, um, uh, uh, en daar, nou ja. Dat, dat stond in die brief. Dat, dat het, goed, brief ging dat met het hem. Erg goed ging. En die brief, dat moet ik eerlijk zeggen... dat is wel dat was de kers op de taart, hoor. Ja? ja dat is echt geweldig. Want u had er toch mee gezegd... Want hij had natuurlijk ook afgestoten kunnen worden, die nier. Ja, dat kan nog steeds. Nog steeds, Nou, ja. en, en als je zo'n nier hebt... dan moet je je leven lang medicijnen slikken... dat dat niet afstoot. Maar ik zag aan de gezichten van de doktoren... dat het ontzettend goed gelukt was. En dat die nier zo leuk terecht was gekomen. En dat was een geweldig. En dat was echt... Ja, nu, nu, nu hebt u dit gedaan omdat u dat wilde, zegt u... U wilde hier ook graag uh, erover vertellen. Omdat u eigenlijk vindt dat meer mensen dit zouden moeten doen? Nou ja, nee, dat kan ik natuurlijk nooit zeggen. Ik kan niet, ik kan niet op de markt gaan staan en zeggen van... dames en heren, dan moet je dat doen. Geef je niet Maar weer. je kan gewoon dus... Het is, het is allemaal niet zo erg. Het is zo erg, is dat ook weer niet. U voelt zich weer helemaal uh, ja, de kip nou, ik speel gewoon iedere avond en ik zing. Dat, dat is het enige. Ik kon niet zingen na drie weken. Ik, mijn buikspieren waren zo helemaal naar de grieten gaaien. Dat ik heb moeten, opnieuw moeten leren ademen. Dat was een beetje typisch. Had u het ook gedaan als u pakweg 50 jaar jonger was geweest? Nee, ik vind, uh, ik vind het heel goed voor, voor, ja, voor mensen van mijn leeftijd. Als je, ge, je moet geen kleine kinderen hebben. Je, niet een gezin met kleine kinderen. Dan, vind ik, dan moet je het niet doen. Maar als je, zoals ik, alleen bent... Dat, ja, uh, waarom nou, maakt u dat onderscheid? Want, want je moet niet het risico lopen als je kinderen nog op moet nee, voelen... gaat natuurlijk dat het misgaat Nee, Maar dat is veel te veel gedoe. Ik ben op mijn eentje. Ik lig op mijn eentje te suffen in mijn bed. En ik snuffel door mijn huis. Daar heeft niemand verder last van. Krijg u uh, hulp na afloop? Nee, ik had hulp aangevraagd, medische hulp aangevraagd... maar dat was afgewezen, want schreven zij... U, na vijf dagen kunt u zichzelf wassen en aankleden. En daarmee was de kous af. De verzekering? Ja, nou nee, dat is een andere club oh. weet ik veel, waar je dat aan moet vragen. Maar ze vonden dat niet nodig. Nee, dus een maar, ik ben verdank, Gisteren eigenlijk. ben ik daar geweest op een hoorzitting... om voor te doen of ik dan uit dat ziekenhuis was gekomen... En dat gaat dan nu wordt er een rapport over geschreven. Dan krijg ik weer dat rapport. En dan wordt het rapport weer opgestuurd naar een andere commissie. Voor al dat geld hadden ze mij rustig drie dagen. Ja. En ze hebben uh, die vrijwillig afgestaande nieren eigenlijk nodig. Hè? Want met de overleden donoren, die je natuurlijk ook hebt... dat is blijkbaar onvoldoende om uh, aan de vraag te ja, moeten komen. Ja, dat is, dat, is, dat is onvoldoende. En, en ja, dat is niks onaardigs, maar levende nieren zijn, uh, zijn lekkerder. Die zijn beter. Dan, nog in uh, betere andere. conditie, oh, ja. zou je inderdaad verwachten. Ja. Dank voor uw uh, uh, ja, delen van die ervaring met ons. En wellicht dat anderen ook weer op een idee gebracht worden. Ja, ik vind het wel. We hebben twee nieren en één daarvan is eigenlijk... We hebben er maar één nodig. De eentje kan je ervan weggeven. Ga je een collegeel invullen, Frits? Of misschien zelfs wel een nier afstaan? Ik, kleine... ik wil je niet onder druk zetten. <lacht> ik heb kleine, kleinkinderen. Nog steeds, okay. mijn, mijn, overigens, mijn, mijn kleinzoon... daar aan de deur kwam een week na de operatie... de Nierstichting met zo'n... Oh lectorus. ja, wilt u wat geven? En die zei... wilt u al wat. Gegeven. Hebben jullie iets over voor de neerstichting? En toen zei hij, ik ga even vragen mevrouw. Toen ging die vragen. Toen kwam hij halverwege op zijn schreden terug. Toen zei hij, nee mevrouw, mijn, mijn grootmoeder heeft al genoeg gegeven. Ja. Inderdaad. Petra Lesseur, dank voor dit gesprek. Veel plezier nog bij de soldaat van Oranje. Zo direct gaan we door met Frits, maar eerst weer Wolvendeel. Red sparrows in position. Wake up, the children. Check upon your gear. Up tomorrow, Didn't find us no one. een deel was dat. U hoort zo direct nog eenmaal. Sport met Frits. Frits Barend. Hij zit er weer de hoofdredacteur van Helden... om met ons de sportieve gebeurtenissen van afgelopen week door te nemen. Petra Vassur zit er ook nog. Waar zou het over gaan? Drie keer raden. Ja, precies. Volgt u het zelf? Nou, op een afstand, laat ik het zo zeggen. Vroeger nee, dit... had ik drie, drie mannen in huis, dus toen was ik wel iets meer begaan met voetbal. Maar tegenwoordig niet zo heel erg. Wat is spannender, de soap over Ajax of, uh, laten we zeggen, de, de, de gemiddelde soapserie op tv? Nou, dit is wel heel actueel spannend. Toch wel? Ja, goed. goed. We gaan het erop inderdaad ook weer over hebben. Maar eerst maar eventjes een, een top drie van hoogte- en dieptepunten, Fritz. Ja, uh, de al weken weergeloze vorm van Robin van Persie. Het is echt de man van Arsenal. Zoals bij ooit Cruijff, de man van Barcelona... en Gullit van Bas de mensen van AC Milan. Dus we hebben nu weer zo'n speler. Afgelopen woensdag in de Champions League weer twee keer gescoord. En hij wordt afvergeleken met Messi en Ronaldo. Hij zegt in een bloedvorm. En laten we hopen dat hij dat houdt tot het EK volgend jaar. Ja, dat wij ook Ajax, dat hebben. al bijna zeker in de achtste van de Champions League zit... Hebben Lyon met een twee keer zo'n grote begroting. Eigenlijk helemaal zoek gespeeld. Op het eind een beetje een probleem. Maar keurig dat ze dat gehaald hebben. Merkwaardig dat, dat contrast, hè? Met als ze in eigen land spelen en, en nu weer Europa. Uh, ja, heel in gek, want, uh, Ik bedoel dat Lyon speelt echt heel laf, heel verdedigend. Alsof het. Uh, ja, FC Utrecht. Nou, nee, FC Utrecht speelt nooit laf. Maar de nee. gemiddelde eredivisie club was die bang is vaak. Zo speelden ze in Lyon. Maar goed, heel knap dat Frank de Boer dat voor elkaar gekregen... met een heel jonge elftal. En gisteravond de overwinning van het Nederlands vrouwenelftal op Kroatië. 2-0 voor meer dan 7000 toeschouwers in Den Haag. Moet een hele leuke wedstrijd zijn geweest. Ze staan bovenaan, de vrouwen in hun pool. kwalificatie voor het EK, team van Daphne Koster. En raad eens wie stage loopt en wie ze af en toe getraind heeft. Uh, heet ze Barbara? Nee, Edgar Davids. Oh. Die, zal, die zal nog ter sprake nou ja. komen. Vrouwenvoetbal, iets voor Petra nee. Lasseur? Niet. Oh, okay. nee. De dieptepunt. Nou, het, is het dieptepunt wat onovertroffen is, is de moord op die uh, honkballer. Uh, echt verschrikkelijk af. Huh? Halman. Ja, Kerry ja, Halman. Ja, ja. Door zijn broer van de Seattle Mariners. Uh, Verdacht is zijn broer Jason. En uh, ja, dat is dus echt. Het lijkt mij als je daar moeder van bent of zuster of vader. Ik bedoel, dat is een dieptepunt wat niet te, te overtreffen is. Waar, waarom heeft hij het gedaan? Eigenlijk ja, weten we dat. Het scheet. Uh, hij hoorde stemmen in zijn hoofd, maar nogmaals, hij is alleen maar verdacht. Die moet altijd mee oppassen. Hij hoorde stemmen in zijn hoofd, die jongere broer. Zijn oudere broer was een succesvolle honkballer, was prof in Amerika. Mocht daarom ook niet meedoen bij het Nederlands honkbalteam bij het WK laatst. En ze uh, waren heel goed met elkaar. En ja, er is iets misgegaan, want hij is dus verdacht van die mooie broer. Ja, is, ik bedoel, die moeder is dus twee kinderen kwijt. Hij dus. had nou, ruzie gekregen over een radio. Ja, over de muziek of die... die te hard stond. Het gaat, goed, de aanleiding dan. gaat helemaal nergens over. Dat is dan? een dieptepunt wat Draai. alles overtreft. Ja. Nou, dan vind ik ook een dieptepunt de ruzie tussen Johan Cruijff en Edgar Davids. De vermeende racistische opmerking van, uh, volgens Davids, van Johan Cruijff aan zijn adres. Dat hij alleen in de ledenraad zou zitten omdat hij zwart is. En Johan heeft zich, vind ik, prima verdedigd uh, maandagavond bij uh, Football International, heeft uitgelegd als hij het gezegd zou hebben, hoe hij het bedoeld heeft. Maar nogmaals, je zegt het niet. Je moet die opmerkingen niet maken. Maar het gekke vind ik ook wel weer... Davids heeft nu bij CNN zijn beklag gedaan. Ja. Het gekke vind ik wel, die uitspraak is een maand of drie geleden gedaan. Nou hebben jongens als David en ik heb dat ook... Eh, als je door je afkomst te maken hebt met discriminatie... heb je een antenne ontwikkeld, wie wel en niet deugen. En hij weet ook dat Johan deugt. Hij heeft ik, ook gezegd, toch, dat, dat Johan geen racist is? Ja. En het gekke vind ik, als het mij wel zo overkomen is... is het mij twee, drie keer overkomen in een vergadering... dat iemand een opmerking maakte die wij dan fout noemen... dan stap je meteen op. Of de voorzitter van die vergadering zegt meteen ho ho. Als je denkt, ook David de al op dat moment gevoeld nou, hebben dat had, het... Ik bedoel, de voorzitter ook, die Steven ten Haven... die een organisatiedeskundige is... en die helaas heel veel te verduren krijgt op dit moment... als voorzitter van Ajax, voorzitter, raadcommissaris... had meteen moeten ingrijpen, had moeten zeggen... dit is een grens die ik niet accepteer. Uh, jongens, dit kan niet... Nee, en, dan moet, uh, of je accepteert op dat moment en je eist op dat moment... of je eist op dat moment, excuus... maar niet drie maanden later als kruif jou inderdaad aangevallen heeft en dus grote ruzie... dan ineens als argument ja, naar buiten Nou omdat David erover begon in een interview met... Ja, nee, NRS. maar goed, dan had hij het meteen moeten doen. Ik vind de opmerking had niet geplaatst moeten worden, is fout. Maar uh, hij heeft ook gezegd waarom hij in die commissie zit. Hoe kijkt zet... u daar tegen mevrouw mevrouw ja, dus, uh, ja, ik vind... Ik om altijd bliksemsnel snel te moeten reageren... waar andere mensen dan later van zeggen... je had onmiddellijk moeten reageren. Je schrikt, je denkt, jezus, wat moet ik doen? En dan nee, gaat het gesprek nee, alweer verder. Nee, maar Edgar en dat Ach. soort jongens, je hebt ervaring daarmee. Het is niet de eerste keer en dan weet je precies... Hier, dit gaat, of dan ga je een dag later. Maar niet drie maanden later als een plots een ruzie is. En dat vind ik het een beetje dubieus maken. Maar het, het gek is eigenlijk, want David heeft dus gezegd... van ik weet, Johan Kruijf is geen racist... Ja. maar bij CNN heeft hij toch nog gezegd ja, hij dat hij excuses Ja, hij vindt dat Johan wil. nu excuus moet maken. Johan heeft zich dus verdedigd bij Football International... op een vertreffelijke manier gezegd... er, gaan wat, er zijn wat spelers zoals Elia, Lens, die nu bij PSV speelt... Amrabat, die zijn vertrokken om wat voor reden ook. Dat zijn allochtone jongens... Die raden van commissarissen in alle bedrijven zijn zo wit als ik weet niet hoe. Proberen ook, hij is ook altijd voor vrouwen in, zijn le in leiding van bedrijven waar hij bij betrokken is, Johan Cruijff. Zijn, zijn foundation worden door vrouwen geleid. Bij zijn foundation University lopen heel veel allochtonen rond. Dus hij wil juist dat die allochtonen en vrouwen ja, zijn vertrekken worden zit daar in die raden van commissarissen omdat wij juist... een vertegenwoordiging willen hebben van zoals wij ook op de toekomst Ja. Desalniettemin des, des des zeggen ook jij, van, hij had dat niet zo moeten zeggen. Hè? Je zit daar vanwege je allochtonen achtergrond... of omdat je zwart bent in woorden van die strijd. Nou, moet het niet zeggen, Vind eigenlijk. je dan ook dat hij zijn excuses aan moet bieden, of niet? Nee, dat had hij dan meteen... Uh... Ja, hij kan zijn excuus aan. Bedoel, hij heeft het uitgelegd afgelopen maandag bij VI. Hij heeft hij keurig gedaan en prima gezegd. Hij zegt inderdaad ook, had het daar maar tegengezet. En Davids weet hoe ik in elkaar zit. Alleen, ze hebben op een ander punt ruzie. Ze vinden, de manier hij neemt het Davids kwalijk. Davids loopt stage bij Ajax. Ja, maar daar gaat heeft het dus al... helemaal niet meer over, nee, he? het dat, is het dat is jammer. Dat is zodra het racisme uh, valt, dan uh, verdwijnt ineens al het andere ja. naar de achtergrond. Maar goed, uh, dan blijft uh, Ajax blijft... Ze hebben dus een directie benoemd, Ajax. De nieuwe Raad van Commissarissen buiten kruiver om. Uh, die directie heeft gesproken met de jeugdtrainers. Dat is eigenlijk meteen ruzie geworden. Nou, dus de situatiebaat is nog veel slechter dan die was. We hebben het over Van Gaal. Ja, nou, maar ook meneer Sturkenboom en Danny Blind... die hebben met Jonk en Bergkamp gesproken. Die zijn gesprekken zijn helemaal niet goed verlopen. Dus in plaats van dat het nou rustiger wordt op de toekomst... waar de jeugd treedt, is het veel erger geworden. Maar het gek is ook dat die uh, voortje van de Raad van Commissarissen... Steven de Haven, die een voortreffelijk uh, naam had... en prima prima... Uh, carrière achter de rug, die wordt nu ook steeds meer door mensen die... waarvan je het niet verwacht, Arnold Heertje, professor Arnold Heertje... had op RTLZ een column die er niet over loog... of hoe meneer ten Haven op een ander gebied zich opgesteld heeft. Het wordt allemaal een beetje naar. En, nou ja, er komen dus nu meer dan we, misschien was hij wel. Niet, misschien had die adviescommissie die... die de Raad van Commissarissen heeft samengesteld beter moeten, zijn werk moeten doen. Die heeft zijn werk dus niet goed gedaan, want er is nu gigantische ruzie. Theo Holme van het Parool, het Parool heeft duidelijk partij gekozen... tegen Kruif voor de Raad van Commissarissen. Die schreef gisteren in een column... dat hij heeft de Vereniging van Effectenbezitters gebeld. En die schrijft het letterlijk. Het handelen van Steven ten Haven zou, als het voor de rechten... van de ondernemingskamer komt, best bestempeld kunnen worden... als wanbeleid. En, nou, jij... dat zei dus... ja. en dan, gisteren was een vergadering van de ABA dat is de businessclub van Ajax. En uh, daar heeft Steven Haven heeft daar gesproken. Daar gesproken. er geen introducties bij zijn. Het is ook al raar dat je een soort... Het lijkt het Kremlin wel. Waarom? Kan daar nieuws is. uit? Ja, nee, de oprichter en de eerste voorzitter... van die businessclub van uh, Ajax, Lex Hess... een echte clubman, is woedend vertrokken... naar aanleiding van de uitspraak van Steven Haven... over Jonk, Bergkap en Kruijf. Dus het is echt een gigantische ruzie. Maar gaat nou... zoiets als een sponsor Egon zich nog terugtrekken? Nou ja, dat is ook een uh, goede vraag die je stelt. Uh, Egon heeft gezegd ze willen rust... Nou, die rust komt er niet, dat weten zij nu ook wel. En dan zou het best eens kunnen zijn, het gevaar dreigt echt. Dat hoor je ook in de boezem van de club. Kijk, als de Raad van Commissarissen opstapt, is er geen rust. En als de Raad van Commissarissen niet opstapt, is er geen rust. Dus die rust komt er niet. Dan moet je niet raar opkijken als Egon heroverweegt... Om shirt sponsor te blijven bij reactie. nog één nieuwtje, want we hebben nog een De HP de tijd ga rectificeren. Je weet het artikel over de vrouw van Johan Kruijf dat haar vader SS'er was. Ze zijn gedwongen tot rectificatie. En over twee weken op de rectificatie dat ze dat niet hadden mogen schrijven, dat ze fout zijn geweest. En de bron Henny Kruijf is een onbetrouwbare bron. Dus HP de tijd rectificeert dit schandelijk artikel. Frits Barand, Peter Laseur, dank u. Terug in de tijd.